Zeven uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het noodweer van de afgelopen dagen voor 100 miljoen euro schade aangericht. Volgens de verzekeraars werden 25.000 gebouwen en duizenden auto's beschadigd, vooral door hagelbuien in het zuiden van het land. In Baden-Württemberg vielen hagelstenen die op sommige plaatsen zo groot waren als tennisballen. Daken van auto's werden ingedeukt en autoruiten sneuvelden. In Beieren waren vooral meldingen van omgewaaide bomen en ondergelopen kelders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 De rechter geeft Dela grotendeels gelijk, de man mocht worden ontslagen, maar niet op staande voet, hij krijgt een maand salaris mee. De bus die gisteravond laat voor verongelukte bij Napels reed veel te hard. Hij zou ook een klapband hebben gehad. Een kilometer voor de plaats waar de bus door de vangrail reed en een ravijn instortte zijn onderdelen van de bus gevonden. Over het aantal slachtoffers van het ongeluk bestaat onduidelijkheid. Een Italiaanse minister meldde vanmiddag 39 doden. De lokale autoriteiten houden het op 38. Er zijn 9 of 10 zwaargewonden. Nederlandse homo-organisaties zijn blij met de uitspraak van de nieuwe paus... dat homoseksuelen niet mogen worden veroordeeld of gemarginaliseerd. Het COC vindt de woorden van Franciscus veel milder van toon... dan die van zijn voorganger Benedictus. De christelijke homo-organisaties spreken van een hele stap vooruit.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 De NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. De pioniers wisten het al. Go west, young man, go west. En dus vertrok onze gast met zijn trompet naar New York... waar hij onlangs met lokale topmuzikanten een prachtige cd opnam... The Living City... waarop hij in een mix van rock, jazz en minimal music laat horen... hoe het New York klinkt. En het sleutelwoord is energie... De energie van een stad die nooit slaapt. Hier is Diederik Rijpstra. Uw presentator is Frank van der Linden. Diederik, hoe klinkt een mooie... Wat zeg ik, hoe klinkt een lekkere vrouw? doe ik het voor. En hoe voel je, je eigenlijk vandaag? Hey, Diederk Rijpstra, wat is voor jou... Um, even denken, nou, de sound van wanhoop? <tieding> um, Oké, okay, dat is luid en duidelijk. En je vader... Wat voor tonen zou je wijden aan je vader? <lacht> Ten eerste, Pijn. Denk eens aan een moment in je leven dat het zeer deed. Diederik Rijpstra is vandaag de gast in het kunst- of programma van de NTR over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Diederik je? Hallo. Waar dacht je aan bij dat uh, laatste, bij de, bij de pijn? Ik weet het niet. Uh, dat, is wel, dat is Ik heb eigenlijk. Um, je hebt natuurlijk fysieke pijn. Dat, dat, dat heb ik al uh, vaak gehad met een gebroken pols. Maar je hebt natuurlijk ook... Um, uh, gebroken hart. Gebroken hart, ja. Maar het ging wel heel snel. Ik vind het toch wel... Dus ik eigenlijk deed ik maar wat. Ja. Maar, <laughs> ik vond, maar, maar ik dacht wel zoiets van... Ja, de, die, die, die mentale pijn is, kan toch ook heel erg erin zitten? Of zo, ja, maar of wat niet? heb je? Een happy-go-lucky leven tot nu toe, toch? Ja, daarom, ja, het daarom waarin, was het zoeken. Een keer door, door je dossier ging dacht ik, die, die, die, jongen, die, heeft, die, die jongen heeft niks meegemaakt, deze Diederik. Ja, ja geen, geen, geen kommer en kwel. Zondag, Zondags-jazz. Uh, Zondag, ja. <laughs> ja, nee, ik ben, ik ben er zeker... Uh, uh, een gelukkig mens. En ook veel geluk gehad in mijn leven. Ja, ja nou man, prijs gelukkig gelukkig, ja. zou ik zeggen. Um, wat zou. Het, het, laten we zeggen, het, het, het, het scala aan woorden zijn. dat jij op je eigen stijl, trompetstijl, los zou laten? Hoe zou je die kwalificeren? Um, nou, misschien wel. Uh, gevoelig of kwetsbaar of zo. Ik ben niet iemand die. Um, die. Uh, Bam, hier in één keer uh, knalt en, uh, en de kamer binnenkomt en zegt... Hallo, ik ben Diederik en dit heb ik te zeggen. Mm. Dat, mm. Ik heb altijd, um, um, altijd even de tijd nodig om ergens in te, in te komen, muzikaal, zeg maar. intuïtief wordt vaak gezegd. Ja, ja. maar dat, dat, dat, dat geloof ik ook. Op zich ook wel. Of dat, dat is ook iets wat ik wel na probeer te streven. Je durft te zoeken. Je durft het moment ja. af te wachten, kijken, ja. luisteren. Inspelen ja. op. Of niet spelen, inderdaad. Dat, dat ook, dat... Ja, maar dat is natuurlijk uitermate zeldzaam. Dat mensen zeggen: ik speel gewoon even die noot niet. Ja. ja. Hoe durf je dat? Ja, dat is meer een kwestie van uh, minder genoegen nemen met iets waar je helemaal niks bij voelt of zo. Dus uh, met andere woorden, geen fake. Doen we niet. Nee. Nou, er zijn natuurlijk altijd momenten bij dat je denkt: van... Jezus, wat heb ik nou toch weer gespeeld? Waar, waar was ik met mijn hoofd of zo? Ja, dat is altijd. Dan hoor je bijvoorbeeld dat je, ja, dat je vader wordt of zo. Dan heb je even geen, geen toon, toch? Nee. Daar <lacht> gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over je instrumenten. Over uh, Louis Armstrong en Miles Davis. Over ja. drugs, ja of nee. Uh, over muziek schrijven bij een hero, frisdrankreclame, reclame, al dat soort uh, zaken. Er daar een tegel voor jou. Ja. Uh, hashtag Radio Kunststof uh, voor uw Twitterberichten. www.radiokunststof.nl. Even via het gastenboek met uw mails. Uh, Diederik rijpstaar daar zeggen ze iets lekkers, iets moois. Iets, uh, We hadden het net over uh, zo'n vrouw, maar dan een jazzvrouw... Uh, die ja. overleden is, Rita Reis. Ja, Rita Reis, ja. Het... het um... Ik, heb haar, ik ben eigenlijk nog een beetje te jong om haar gloriejaren. Um, ja, je bent van ver uh, nadien van wanneer ben jij? Ik, geboren in 82. Ja. En toen had zij er al een jaar of 50 ja. op zitten. Of ja, dat. ja. En, en gewoon die hele. al die. die haar, haar pieken, die waren allemaal net wat eerder. Ik heb haar wel een paar keer. Ik heb een tijd in het Bimhuis gewerkt, in het oude Bimhuis. En daar uh, heb ik er een paar keer horen optreden. En toen... Zong ze al een beetje vals en zo. En toen hmm. was ik natuurlijk ook heel jong. En dacht ik, dit is ouderwetse jazz. En ik wil moderne jazz spelen. En, ja, ja. Maar het is wel waanzinnig wat ze allemaal gedaan heeft. Ze heeft uh, uh, de hele wereld rondgetoerd. En met, met ontzettend grote namen gespeeld. En maar die muziek zelf, is dat nou muziek die voor jou toch betekenisvol is? Ook al is het een oude jazz. Of zeg je in alle eerlijkheid... Is mijn uh, voorkeur een zo totaal ander dat ik er niks mee kan? Nee, nee, het is absoluut heel mooi, maar ik ken haar niet zo goed. Dat is het. Nou, ik, heb wel, gewoon, ik heb wel die. Uh, wat van het draaien of zo, toch? Ja, ja. ja nou, dat doen we. Je, je begon aan een zinnetje, ik heb wel die. Nou, ik heb die, um, die, die plaat met Art Blake, die heb ik heel snel even geluisterd voordat ik hier naartoe kwam. Mm -hmm. En uh, dat was waanzinnig. Nee, ik hou heel erg van vocale jazz. Rita Rice uh, Europe's first lady of jazz ook wel genoemd. Maar eh uh, naar haar eer vanaf in kunst of uh, dat nummer dat komt van een album waarmee ze in de jaren 50 internationaal doorbrak. The Cool Voice. Rita Rice. All aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again. Stay right again. Taking a chance on love. I thought that gods were a frame off. I never would try. But now I'm taking the game up and the aim Taking a Chance on Love, met Heart Blake in de Jazz Messengers. Rita Reijs, ja dat was 1956. Dit is 2013 en te gast in Kunststoffenhaald. U gaat hem nu horen, Diederik Rijpstra. Ja, ja, hartstikke mooi, Diederik. Ja, dat instrument, pak het er eens even bij, houd er eens even bij, zou ik ja. moeten zeggen. Wat, wat oogt die dof, die trompet. Ja, daar zit geen, uh, geen lak op. Kijk, je kan hier ook de naden zien. Ja. Het is een huub van laar. Nederlandse ma maken erbij. En normaal zie je, zit er uh, zilverlak op of uh, goudlak. En waarom uh, bij deze niet? Ja, omdat ik het wel... Uh, en omdat het uh, volgens mij 300 euro goedkoper was. En, en ik vind het ook het wel mooi. Het is sappelen he, in de jazz, het is sappelen. Ik vind het wel mooi, ja. Hey, en uh, de karakteristieken van dit instrument beschrijven... is wat je ermee kan, wat je er niet mee kan. Um, met dit instrument... Met die van mij bedoel je? Ja. ja. Nou, dit, dit is een vrij zware trompet. Um, zeg maar de... Mag ik hem even oppakken? Ja, zeker. Ja. Als je hem maar niet onder oh, ja, houdt, want dan nee. valt dat eruit. Ja, Oké, okay, en dat mondstuk. Ja. Nou, dat, wat zal dat zijn? Twee, anderhalf, twee kilo? Ja, daar ja, ik nog nooit over nagedacht. Ja, ja. Goeie vraag. Ja, ja. Oké. Okay, en de beker vraag. is ook wel, wel groot. De tijd, ja. als het ware. Ja, de tijd. En, um, en dat heeft tot gevolg dat hij best wel warme. Warme, grotere klank heeft. En dat heesje, als ik het zo mag noemen, dat vloers ja. wat rond die Ja, dat, dat doe ik. Hoe doe je dat? Ja, er zit geen gaatje in. Of, ja, een, een, uh, ja, hoe doe je dat? Ja, zet hem eens aan je lippen. Nou, dit, nu, nu doe ik bijvoorbeeld wat, een wat vollere noot. En dan zie ik hoe jouw lippen zich echt heel erg toespitsen naar, naar dat mondstuk. Ja. Maar als ik, als ik wat meer, dan laat ik wat meer lucht door. Huh? Ja, dan zie ik ook naast dat mondstuk... zie ik twee uh, open stukjes tussen jullie liepen oh, nog. Maken, ja. Ja, ja. Niet de bedoeling, hoor. Maar... Nou, oh, oké. Okay. Ja. ja. ja ik, ik moet dan uh, enorm aan, aan Chet Baker denken. Die, die, die had bij wijze van spreken meer hees dan toon. Ja, dat klopt. Ja, nou... Ja, nou zeker een, het was echt wel onderdeel van zijn toon, die, uh, die lucht erbij. En dat kwam natuurlijk ook deels uh, omdat die gewoon um, dat zijn tanden eruit geramd waren. Ja, ja kunstgebieden. Ja. ja, dus ik heb wel opnames gehoord dat ik denk: Wauw, is dit Chet Baker echt van ja, warm, kan ook hoog. Ja. ja, maar het zijn domme mensen, trompetisten, mensen als jij. Uh, vast wel. Enorme hey, domme nee, mensen. Nee. Dat, dat, in de muziek hoor je dat heerlijk, ja, een beetje. Ja, door, nee, het, door, het, het, door het, de het stukken heen. Jongen, jonge, dat Het stereotype ja. trompetist, dat is een. Uh, dat is een soort van macho man die het tof vindt om, uh, om zichzelf te laten horen... Hart en hoog en Lees snel niks. te spelen. Verdiept zich niet in dingen. Nee. Niks te zeggen. Nee. Er gaat ook zo'n grap. Hè? Hoeveel trompetisten heb je nodig om een lamp te wisselen? Ken je die? <lacht> ja? <lacht> ja? ja. Nou ja, de trompetisten onderling. Hè? Ik citeer ja. alleen maar. Ja, ja, ja. Wij zeggen dan eentje om het peertje erin te draaien. Vier om te vertellen hoe zij het misschien beter zouden hebben oh, gedaan. Oh ja, ja, ja. ja. Hoe voelt dat om, om, om zo'n reputatie te hebben, dommertje van de jazz? Ja, nee, dat heb ik, no dat, dat heb ik nooit gevoeld eigenlijk. Ik heb me sowieso. Um... Nou, ik heb me ik heb altijd wel op het conservatorium nooit echt nooit thuis gevoeld in een bepaald hokje of zo. Dus, ik was ook technisch niet heel erg goed. Um, dus ik, ik was een soort een lelijk eentje. Ik mocht ook niet in de, in de big band spelen en zo. Mm -hmm. Nee. Uh, maar dat, dat gaf me juist ook wel kracht om juist op zoek te gaan naar datgene wat ik wel wilde en mijn eigen muziek schrijven. En dat is gelukt, want als, als we nu even zo, zo wat beoordelingen van jouw uh, trompetkunst citeren. Zijn toonzetting stemt zowel vrolijk als melancholiek. Het is traditioneel en, uh, en modern. Hij kan dromerig beginnen en dan overgaan in heftige, spannende, uitdagende emotionele muziek. Dus voortdurend uitersten. Voortdurend alles mengen. Ja, contrast. Daar hou ik wel van. Hoe bewust is dat ontstaan? Weet ik niet. Maar het is nu. Ik ben er wel. Ik ben er wel naar op zoek of zo. Uitersten. Ik vind gewoon iets heel kleins en zacht en moois, vind ik. Net zo tof als iets bombastisch en groots. En maar jij kunt het ook, ook binnen een halve minuut naast en door elkaar uh, laten horen. Ja. En dan te bedenken dat je het eigenlijk helemaal niet wou, toch? Een trompet? Vroeger niet. Nee? Nee, was dat zo... Ah, ja, oh okay. nee, ik wilde niet. Ja nee, ik wilde niet je die met een. een ja, ja ja ja. Een <laughs> ja. Nee, ik, was wel, ik, ik heb wel toen die. Ik heb inderdaad zo'n uh, zo voorbereidend jaar gedaan op de muziekschool. En toen uh, dan krijg je zo'n advies en toen heb ik wel trompet gekozen. Maar ook omdat de wiebo die zat daar inderdaad dat was ook heel gezellig. Dat Was een kameraadje. Ja. Maar ik wilde nooit naar het consultorium. Dat is, dat, dat is dus waar. het had eigenlijk net zo goed een ander instrument kunnen worden. Dat is niet per se een ja, grote liefde. Ja, ik denk liefde. het wel. Ja. Nou, ik heb nu echt wel een liefde opgebouwd met dit instrument. Maar ik, ik, ik wil muziek maken. En dat, dat, um, ja, dat, dat, dat hoef ik niet alleen met die trompet te doen. En als jij die liefde voor mij in woorden zou moeten gieten... hoe verklaar je die liefde? Wat is die liefde? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja, het is een soort gevoel dat je. Het is een, een expressiemedium eigenlijk. Dat is het eigenlijk. En um, het, het mooie van trompet vind ik, en ook het moeilijke daarvan, is dat het heel direct is. Net als als je, als je zenuwachtig bent of verdrietig, dan krijg je zo'n brok in je keel en dan ga je een beetje zo praten. Mm -hmm. Uh, die, die trompet, die, dat, je maakt die toon met je lippen. Dat is gewoon iets, iets dat is je eigen lichaam. Super direct. Ja, ja waar op, een, op een piano is het gewoon een stukje hout. En op een saxofoon is het een, is het een houten rietje dat trilt. En een drumstel is een... Dus jij bent direct aangesloten eigenlijk. Het is jouw lucht hè, ja. die dat ding in gaat. Het is, het is onmiddellijk ja. de, de uitdrukking van jouw ziel. Ja, dat is, dat, is, dat is het fijne aan dit expressie-medium, als het ware. Maar ook het, het vervelende, want op het moment dat je even niet een goede dag hebt... dan, um, dan hoor je dat ook meteen. Ja. Nou, dan hadden we het over allemaal uh, intuïtieve uh, koersen hè, die je hebt gekozen. Allemaal wendingen die je uh, zonder al te veel te beredeneren uh, mm -hmm. ten beste geeft. Hè. Maar Living City, jouw nieuwe cd, daar is juist heel veel aan, ja, hoe zou je het zelf omschrijven, geproduceerd, mag ik het zelf ja. zeggen? Ja. Vertel ja. eens. Ja, dat, um, uh, dat is zeker wel een bewuste keuze geweest. Uh, maar ook, het, ik wilde gewoon iets meer doen met die cd... dan alleen maar um, uh, jazzbeentje akoestisch opnemen... en een beetje knippen en mooi maken en klaar. ja. Ik wilde daar wat meer mee zeggen. Dus ik wilde ook gebruik maken van geluiden en uh, andere klanken die je normaal of die ik normaal daarvoor uh, gebruikte. Ja. Uh, maar dat heeft ook wel, ja, dat duurde wel een tijd voordat ik door had wat ik er precies mee wilde. En dan ga je dus plakken, knippen? Bouwen. Ja. ja, en denken van hé, hey, daar moet, moet eigenlijk een opera zangeres. Die zit daar ook ergens in. En, uh, en nog een basklarinet en nog wat extra. Zo'n nummer als dit, hè, wat we dan al langzaam in de achtergrond horen. Ja. De Living City zelf. Hè? Ja. Hoe heb je dat dan in elkaar geschoven? Nou, deze heb ik. Um, hier heb ik geluid voor opgenomen in, uh, op Manhattan. Elk, uh, elke uur van de dag, voor 24 uur lang. En uh, ik heb daar een sample van geknipt. Dus je hoort het achtergrondgeluid dat je hoort is. Uh, is eigenlijk een hele dag, maar dan in zes minuten. Ja. Dus, dus voetstapjes op straat en taxi's. Oké, okay, we gaan daar zo over doorpraten. Maar we gaan eerst even naar sport. Ja, Barcelona, Bob van de Tak. Daar ja. zijn we. Hi, Bob. Het, uh, ja, de goede avond. Uh, het WK zwemmen. Halve finale, 200 meter vrije slag met een Nederlander in het bad. Althans, nu nog niet, maar zometeen wel. Want hij klimt nu op het startblok. Sebastiaan, Verschuren. Hij zwom vanochtend de derde tijd in het totale veld. Dat biedt perspectief dus. Al was het wel een hele vreemde race vanochtend, moet ik zeggen. Want Verschuren ging eigenlijk veel te hard weg. Liep veel te hard van stapel. Was te enthousiast. En kwam zichzelf toen op de laatste 50 meter wel erg tegen. En hij was ook een beetje geschrokken toen hij na afloop zijn tussentijden zag. Nu zal hij dus wat behoudender vertrekken, mag je aannemen. Sebastiaan Verschuren zwemt in baan 5. Onder andere ook in het water Ryan Lochty, de regerend... Weer wereldkampioen uit Amerika. Verschuren is dus in een goed geschuilschap. De eerste 50 meter. De verschillen zijn dan altijd nog klein. Verschuren inderdaad niet zo hard weg als vanmorgen. Maar toch uh, zit hij uh, bij de beste. Althans, niet uh, bij de beste 3heid. Is als vierde op het 50 meter punt in 24,84 84 En dan is hij ietsje langzamer dan vanmorgen. Maar dit is toch nog steeds wel een uh, vrij forse opening vind ik. Maar goed, de tweede 50 meter nu voor uh, Sebastiaan Verschuren. Die... Uh... ...toch wat naar voren komt te zwemmen nu in deze race. We gaan eens even kijken. Keerpunt van de 100 meter. Verschuren heeft de leiding nu nog niet, want dat is Danilo Isotov uit Rusland. Verschuren nu op de derde plaats in de tussentijd van 51,87. Een seconde langzamer dan vanochtend. Maar dat is dus eigenlijk prima, want vanmorgen liep hij veel te hard van stapel, zoals gezegd. Nu de derde baan, die is vaak cruciaal in zo'n 200 meter vrije slag. Dan is het aanhaken of afhaken. Verschuren lijkt het nu toch uh, redelijk uh, lastig te hebben daar in uh, baan 5. Eens even kijken. Verschuren nu op een... Ja, zesde plaats. Dan moet hij toch een beetje tempo gaan maken. Nu Sebastiaan Verschuren. 1948. Een, een redelijk normale tussentijd is dat. Maar Verschuren heeft nog wat werk te verrichten. Ten opzichte van de concurrentie. Ryan Lochtie gaat deze halve finale winnen. Zoveel is zeker. Maar Verschuren moet uh, toch nog een paar zwemmers voorbij gaan. Om die halve finale te overleven. En ik vraag me af of dat gaat lukken. Eens even kijken. Lochtie wint. Dat is duidelijk. Nee, Lochtie wint helemaal niet. Isotov wint. Lochtie 2. Renwick.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 Die ook in deze serie zwom. En die hebben dezelfde tijd en eindigen allebei op de achtste plaats. Ja, en ze kunnen natuurlijk niet een finale gaan zwemmen met negen zwemmers morgen. Dus zal Verschuren straks op herhaling moeten met McAvoy. Daar zal hij niet blij mee zijn, denk ik. Alhoewel het natuurlijk beter is dan een uitschakeling. Dat wel. Maar Verschuren, ja, hij is dus niet uitgeschakeld. Maar hij is ook nog niet naar de finale. We krijgen hier een heuse swim-off straks in het zwembad in Barcelona. U hoorde Bob van der Tak vanuit Spanje. En nu hoort u The Living City, compositie van trompetist Diederik Rijpstra. Vanavond te gast in Kunsthof. ik hoor uh, mixages, ik hoor overdubs, ik hoor effecten, ik hoor tracks die je erbij hebt geplakt, maar ik hoor ook de moderne klassieke componist Philip Glass dat repeteren. Ja. ja. ja dat Ja. Um... Zijn werk raakt mij wel op een of andere manier. Het hele, uh, t -t -t zoeken naar een, naar een mooie uh, klank die op een andere klank volgt Ja. Ja. En dan weer terugkeert. Ja, ja dat we dat gewoon een paar keer doen. Ja. Waarom, ja, dat... Hoe kwam je terecht in New York? Nou, ik heb op een gegeven moment uh, bedacht ik dat het wel goed zou zijn om, uh, om een stapje verder te gaan met, met studeren. En toen heb ik een beurs uh, aangevraagd om in New York te gaan studeren. En toen heb ik daar twee jaar gestudeerd aan de New School. Hoe was dat? Ja, het was wel leuk. Uh, alleen ik was toch een beetje te oud voor die school. <laughs> ja. Maar voor nou, New York is een mens toch nooit te oud? Nee, daarom. Nee. Dus ik ging daar ook eigenlijk. Ik wilde gewoon in die stad wonen. Ja, dus bedoel je, muzikaal wist je al te veel, bij wijze van spreken? Nou, dat niet eens zozeer. Want het zijn ook wel, uh, er, er wordt daar echt uh, ontzettend goed les gegeven. En je... Wat bedoel je dan met ik was eigenlijk te oud voor die school? Nou, omdat het een school was die. Ze, ze hadden geen master. Uh, opleiding, Dus ik zat, ik deed eigenlijk weer een bachelor. Mm. Dus ik zat op met sommige uh, klassen, zat ik gewoon met, met jongetjes van 18 die voor het eerst zo, <laughs> kom ik in hun huis wil ik niet maken en zo, dat soort. Mm. Ja, daar had ik natuurlijk geen zin in. Ik wilde ja. gewoon uh, hard studeren en, en van die stad genieten. En ik was ook bezig met mijn vorige plaats in die tijd. En, um, en op wat voor manier hoor je New York nou opduiken in jouw werk? Ja, dat weet ik niet. Ik, dat, dat vind ik heel mooi. Ja, natuurlijk heel letterlijk gewoon in, de, in dat vorige nummer gewoon de, de stadsgeluiden van die, van die plek. Maar ik ben gewoon wat. Ik ben gewoon wat. wat ja, ik denk wat breder gaan. Uh, we gaan muziek maken of zo. Ook putten uit, uit bronnen die je daar aantreft. Invloed, ja, dat die daar ja. Het is misschien ja. aardig om ook even een, een stukje te laten horen van, van, van The Cat. Uh, introduceer dat zelf eens even. We gaan naar het laatste stukje van dat nummer luisteren. Ja. Wat gebeurt daar? Nou, dat is, uh, dat is de, de, de kat Abel van mijn... Um, inmiddels van mijn vrouw keken mm -hmm. En die logeerde een halfjaartje bij mij in New York. En toen uh, dacht ik, nou, ik ga hem eens opnemen kijken wat er uitkomt. Want kijk, uh, werkt normaal gesproken in, in Nederland. Ja. En, ja en was er dus een tijdje naar jou overgekomen in New York met, met dit beest. Ja, met dit beest, ja. <lacht> Kan dit eigenlijk wel in jazz, Diederik? Nou ja, het is, het is eigenlijk wel het meest jazzachtige liedje van de plaat uiteindelijk geworden. Ja. Ja, ik weet niet of iets nu, het nu het kan, ja, maar het, of het... Of het, ja. Ja, het, het, het, wordt, het wordt namelijk vaak zo ernstig besproken en zo nou, ernstig in ja. ingewicht. Jazz is, gewoon, ja. het is een beetje intellectuele, sophisticated uh, muziek. Voor ja. Film. Maar ik vind het leuk om te doen, dus daarom doe ik het. Ja, en, en, en uh, introduceer ook eens uh, Mr. Softie. Ja, Mr. Softie, dat is, een, um, uh, dat is een, een ice car, zoals dat heet. En die verkoopt ze. Uh, die rijdt overal rond in, um, in Brooklyn en in New York. En misschien wel door heel Amerika. Als ik het. Uh, als ik het wel heb. Maar die, die verkopen hele vieze ijsjes. Het is allemaal heel naar. En dat, maar het dat melodietje, dat, die rijden er rond. Dat is een heel leuk melodietje. Ja. Fluit het ook eens. Want dat is je zo mooi voor de uitzending. net. Je zat op de bank een beetje voor je uit te, te, te staren. Fluisteren, dat er van die hele creepy, freaky films zijn... Eh, die dan op zo'n zomerdag beginnen onschuldig... en komt zo'n ijskoude ja. de straat in met dat liedje. En dan spelen kinderen met een ballon. En dan voel je al... Het gaat niet goed. hier gaat iets gebeuren. Ja. Zit dat er ook een beetje in? Ja, het wordt, wel, het wordt op het eind wel heel naar. Ja, dan gaat het dan ontspoort en dan... Ik sta zelf daar ook. Um, ik speel hier niet trompet pet, maar ik, ik geel eigenlijk. Mm. En um, uh, ja, het, het staat symbool: een beetje voor, die, voor de Amerikaanse consumptiemaatschappij, mm. die gewoon heel veel uh, troep. Probeert zoveel mogelijk troep ja. te slijten. Ja, Want ik heb, ik heb wel echt een ijsje gekocht ook. <lacht> ik dacht, ik moet toch wel, ik heb wel zo het vermoeden, maar. Ik, ik moet, moet het, het daar zeker meer weten. Hoorde ik dit ja. nummer definitief? Ja. Hey, hier ligt het instrument. We willen natuurlijk ook nog uh, weer even wat live van je horen in kunst. Wat, wat gaat het worden? Wat voor solo-stuk ga je spelen? Ik ga uh, iets improviseren. Oké. Okay. Ja, nou, dat is dus aan de ik kop van de niet. uitzendingen uitstekend. Dus, ja. uh, als je daar staat, vertel me dan de laatste gedachte die je hebt voordat je gaat spelen, waar die over gaat. Ja, ja ik denk nu aan de Friese wateren waar ik net was. Vakantie? Ja, ja heel kort, een hele korte mini-vakantie. Dan ga je toch weer twijfelen daarover, of je wel wat kunt eigenlijk toch? Of ik nu iets kan met die, met die frisse op, wateren? Als je op vakantie bent, dan, dan ga je twijfelen of je echt wel trompet kunt spelen. Ja. Laat maar horen. Ja. Mooi als dat uh, zo'n paul op anderhalve meter uh, gespeeld wordt door uh, Diederik Rijpstra. Ik, ik maakte net natuurlijk een halve grap over toen je ging staan bij de, bij de uh, microfoonstandaard. Uh, van als je op vakantie bent, dan uh, ga je twijfelen of je het nog wel kunt. Maar vrienden van jou zeggen dat dat echt zo is. Ja? Is dat... Dat, dat, je, dat jij werkelijk zou, zou gaan twijfelen af en toe. Van als je een tijdje eraf bent van. Ja, het? ja. Kan ik het nog? Ja, nou, want ik meestal. Ik, meestal als ik terugkom. Ik kan me even op mijn als ik weg ben met zo'n kans, ik kan ik me wel helemaal uh, overgeven aan de ontspanning. En uh, dan bestaat alleen het moment en de pasta en het uitzicht en, en het water. Maar als ik dan terugkom en ik heb niks... dan, kan ik, ja, dan ben ik misschien wel in een soort van uh, een, zwaar, een zwaar gemoed... waarin ik denk van ja, jeetje... Wat moet ik er nou mee? En sommigen zeggen. Hij vindt eigenlijk dat hij helemaal niet echt goed trompet kan spelen. Ja, nee, dat, maar dat ben ik ook nog wel met hem eens. Ik weet niet wie het is. Maar, nou, nou, ik ben het, toe, maar waarom, waarom zou hij niet goed trompet kunnen spelen? Het, ik heb gewoon soms zo'n haat-liefdeverhouding met dat instrument. Gewoon puur technisch. Dat ik, um, um, dat, ik, dat, ik, dat ik. Dat ik niet altijd precies eruit kan halen. wat er. Wat, er, um, wat, ik, wat ik wil dat eruit komt. En dat is wel veel minder geworden hoor, de laatste tijd. Ik heb, ook, ik heb ook wel een beetje mijn middelvinger ernaar opgestoken. Van, <laughs> ja, dan niet, weet je wel. Ja. Het is gewoon, ik ben juist heel, veel, heel erg bezig, ook met andere muziek... om uh, muziek te maken met de middelen die je hebt. Ja. Nou zei ja. je, uh, Miles Davis ooit... Uh, je kan niets op de trompet spelen dat niet van Louis Armstrong komt. Zelfs de moderne shit niet. Ja, ja, zei je is dat, je dat zo? Ja, ja het, is, het, is allemaal, het is een beetje die hele swing uh, era... Is, is echt begonnen met Louis. Dus hij is een... Al, als, al, niet heel veel mensen weten dat... maar hij was echt een, een, een uh, revolutionaire muzikant... En hij speelde dit samen met Elvis ja. Op het dat werd vaak bij jullie thuis gedaan eigenlijk. Ja, ja, ja, hier ben ik mee opgegroeid met deze plaats. Ik vind het heerlijk, Doe The way your smile just be The way you sing off key The way you heart my dreams Dat is dus één inspiratiebron van jou, hè? die Dirk Rijpster. Ja. Louis Armstrong. En ja, we kunnen natuurlijk om Miles zelf niet heen. Nee. Wa wa wa waarom is Miles heilig? Nou, um, hij, um, hij, heeft, hij heeft zijn muziek zo vaak veranderd. De, de, de, heel veel muzikanten staan, staan bekend om één ding wat ze doen. En dat, is dan, dat doen ze. En dan... Wat Chad Baker toch bijvoorbeeld ook wel heeft. Ja, ja, die de heeft... een romantische die, swing. Ja, ja, dat is echt zijn ding. En uh, Clifford Brown is een hele... Ja, die ging natuurlijk ook heel vroeg dood, dus die had ook niet echt de kans. Maar wat deed hij? Die was een hele goede bebop-speler. Ja, hard. Ja. Ja, en um, uh, Maals heeft gewoon zoveel uh, gezichten laten zien. Ik heb soms het idee dat dat misschien het onderscheidende element is als het gaat om... Kunstenaars, en hele grote kunstenaars, dat ja. een, een Picasso bijvoorbeeld... Hè. maar ook een Neil Young, dat die vijf of acht of tien of vijftien keer... dus ja. in hun carrière een switch kunnen maken... naar weer een compleet andere aanpak. Ja, dat denk ik ook. Want het is, dat, dat, uh, dat is het bewijs voor het feit dat iemand steeds maar weer verder zoekt. En uit van... welke fase van Miles gaan we nu iets horen? Uh, van zijn tweede quintet met Wayne Shorter en Herbie Hank ook en Tony Williams. En welke periode zit hij dan? Wat voor soort... Volgens mij zit het 67. En, en, en, en de typologie van, van wat je hoort, wat, wat voor soort jazz is dit? Ja, dit is, dit is wat vrijer. En dit is toevallig genummerd in een dat? Uh, wat ik daar waanzinnig aan vind, is dat er, er wordt helemaal niet in gesoleerd uh, door, door de blazers. Die spelen gewoon steeds maar weer die melodie. Het combo speelt. Ja. En dan is het natuurlijk ja, het volkomen logische verlengde... van, van, van Louis Armstrong en, en, en Miles Davis. Je, je hoort het in één keer gewoon compleet passen. Is het natuurlijk ook dit nog? Ja, dat is... We gaan straks naar het fragment toe uh, wat je echt wil laten horen, maar we houden hem er even onder. Waarom Radio het in dit rijtje? Ja, ik, ik, um, uh, ik vind het gewoon een hele vette band. <laughs> ja, ik, ik kan er niks aan doen. Ik vind het gewoon heel. Het heeft iets heel um, iets heel dieps altijd. De, de, die muziek neemt echt de tijd om, om er te zijn op een of andere manier. Dat vind ik er heel mooi aan. En waar gaan wij naartoe bouwen? Wat gaat er komen dat je zo aanspreekt? Nou, wat is het een minuut, anderhalve minuut? Ja, dat, dat, uh, dat is een goede vraag. Het is een fijne wending ergens. Is dat zo? Ja. Nou, ik dacht er dat je er ook. Daarom... Er komt misschien toch pet bij. <laughs> is dat het? <laughs> komt vanzelf. Nu begrijp ik de lichte ironische toon van zo even. Daar hebben we de, de trompetten dan toch. Um, is er behalve andere muziek nou nog een inspiratiebron voor jou? Waar je uit put? Um, ja, nog niet zozeer één. Maar ik probeer wel... Ik probeer eigenlijk van uh, alle walletjes... zoveel mogelijk walletjes wat mee te snoepen. Doe er eens eentje. Nou, ik heb bijvoorbeeld... Um, ik heb een tijd geleden een project ben ik gestart... Gewoon Um, dat heet One Minute of Music, dat wil ik. Dat was een beetje um, ambitieus. Maar twee keer per maand precies één minuut muziek maken. En um, uh, één daarvan heb ik gewijd aan, uh, aan de Hurricane Sandy, die destijds... Um, New Orleans ver, verwoest heeft. Uh, nee, nee, nee New York. Oh, wacht eens even. Okay. Ja, nee, ja, dat ja, was dat Katrina. Is, ja. ja, precies. Ja, Katrina. Dat is, dat is twee jaar geleden ja. Hurricane Sandy. En dan ga ik daarmee aan de slag. En ik heb volgens mij allemaal sneeuw opgenomen of zo, zoiets. Sneeuw opgenomen? Ja, je slaat maar ook denkbeeldige lucht naar me. Ja, ik, ik, ben toen, ik ben toen naar buiten gegaan en heb zo... Op de echt, sneeuw. Nou, in de okay, sneeuw. Ja. Um, uh, je was met een hele collectie wonderlijke geluiden... schuinstreep muziekdingen aan, aan het opbouwen. Ja, ja. En dan wilde ik dat mensen, dan uh, dat ik de hele wereld dat nummer ging kopen... en dan ging de opbrengst naar, naar de slachtoffers van uh, Sandy. Maar is er bijvoorbeeld, ik noem wat uh, Coltrane uh, geloofde, islam... zoiets dat jou ook inspireert? Ik weet niet of hij moslim was trouwens. Een, een fase, een korte fase. Oh ja? Ja, okay. maar, uh, en anderen zeggen, ja goed, ik reis veel. Of uh, ik uh, gebruik LSD en dan krijg ik hele rare muzikale gedachten. Nee, ik heb niet één ding. Ik probeer wel veel te kijken om me heen. Gewoon. En, uh, uh, ik, probeer, ik probeer mezelf in ieder geval steeds, uh, steeds iets nieuws te laten doen. Of zo. Wat is bijvoorbeeld iets wat je hebt gedaan waarvan je denkt van nee, Nou, laatste bijvoorbeeld... Ik, ik, ik, uh, de, toen toen ik met een, uh, ging ik schrijven voor een, voor een nieuw project met, uh, met um, orgel en barokviool onder andere. er komt waarschijnlijk nog van alles bij. Maar toen dacht ik van, ja wat, waar, waar uh, ga ik nu beginnen? En toen heb ik gewoon baroque music gegoogeld. En toen heb ik die tekst gepakt en toen heb ik daar een soort opera van geschreven, zoiets. Dus je, je gaat gewoon op basis van een tekst... niet op barokmuziek zelf... Nee, nee, ga nee. jij improviseren? Nee, toen, nou, toen, toen, toen ben ik die tekst een beetje zo gaan, gaan zingen. En um, er zit dan... Dat nummer is, het, het is nog geschetst. Even. Ik zie het is ik nu zie je, je tien vingers ja, op, op de Ja, stem en, en synthesizer is okay, het nu. Yeah. Maar dat, is, dat, dat komt dan vanuit een stukje gegoogelde tekst. Ja. En daar, dat, daar dat zit dan wel het mee mooi, in. Ja. In die tekst zit ja, een ja, ritme. Ja, of, of, of je. Of je uh, wat ik vooral zo leuk vind, en dat zie ik vaker bij opera, is het, um, dat datgene wat ze zeggen klinkt waanzinnig. Maar wat ze zeggen is, is soms ook gewoon. Dat, hij komt nu binnen, zoiets. Hij komt nu binnen, maar dan is het. Ah, bah, hij komt nu binnen, <laughs> zo. En dat vond ik er zo grappig aan. Dus daarom is het is een hele droge, zeggende tekst. Ik probeer het wel heel veel gewicht te geven. Ja. Hey, en, en heb je ook wel eens uh, geïnspireerd gevoeld door de liefde? Je had het net over, over je ja, vrouw, uh, fotografen. Ja, keken. Toen, nou, toen hadden we nog niks, geloof ik. Laat keken maar... eens even horen. Pak die eens. Hoe, hoe, hoe, hoe zou klinken? keken klinken? Ja, we, we keken wel even horen. Hey, wat dacht je? En die en, Diederik, wat is dat voor relatie die jullie hebben? Een hele goede, ja. Want? Want we krijgen een zoon. Ah? Nu zegt dat niks over de relatie, maar... Nou ja, er moet wel iets voor is, gebeurd zijn. Ja. Daar moet je dan maar zin in hebben. Ja, ja, nee, dat gaat heel goed. Ja, we zijn heel blij. En, en, en zij is, zoals gezegd, iemand die met de camera in, in de weer is. Is, ja. is, is. is er een combi tussen kijken en wat jij doet luisteren? Is er een chemie? De, je bedoelt met ons ja, samen in, in, ja, in, in, in onze, dat, dat, ons werk. Dat je ook werk, een, ook een je. soort van artistiek huwelijk hebt op de een van de manier. Ja, nou wat Keken veel meer doet. Um, uh, ik, ik, ben wat, ik ga wat meer zo. Ik ga gewoon soms ergens heen om te proberen. En dat vindt zij, dat, dat doet zij niet. Zij, ja, dat is ook typisch jazz. Jij ja, improviseert dus. Ja. Ja, en, en, en gewoon dingen uitproberen. En als het niet werkt, dan ga ik weer terug, als het ware. En zij, uh, ze is ook wel vaak laat... maar dat resulteert wel uiteindelijk in het beste resultaat. Maar zij wacht heel lang af totdat ze zeker weet dat iets mm. goed is. Een fotograaf zeg maar. die, die kijkt, kijkt, kijkt en dan ja. in één keer pas. Ja. Le moment decisief zoals ja. Cartier Bresson het noemde... de grote Franse fotograaf, het ja. beslissende ja. moment. Ja. Een heel andere attitude, hè? Ja, ja. En daar zijn we niet hetzelfde, zeg maar. Nee. Maar dat is ook maar goed, dat je niet hetzelfde bent. Maar hoe, hoe, is, hoe is dat dan nu? Want je hebt hoe lang in New York gezeten in totaal? Ik ben daar in 2009 gaan wonen. Ja. Bijna, ja, dat is dan uh, toch bijna vier. Ja, zeg. nou, zij kwam af en toe over en zo. En hoe, ja. hoe, hoe is het dan om de big city, waar, waar inderdaad nooit wordt geslapen... te verlaten en terug te keren naar Nederland? Ja, som, ik denk altijd, als ik hier dan kom, dan denk ik van, nou ja... ja. Is, we hebben echt een waanzinnig land. Ik ben ook wel echt anders naar Nederland gaan kijken. Ja. Um, maar het, het, gaat, het, het gaat hier altijd wel redelijk goed met iedereen. En dat heb je in New York en zeker in Amerika niet. Maar kun je hier bijvoorbeeld bestaan van, van, jou, van jouw muziek? Ja, ja, wel beter dan in New York. Het is niet, dit, ik, ik, ik verdien mijn geld hier. Maar Voor een, be, met, voor een groot deel, met, met, met, met andere dingen. Voor bijvoorbeeld uh, Hero, toch? Dacht ja. ik. Uh, ja. Vertel eens? In deze doorstesser... Ja, ja die gaan gaan hier komt. Dit is een, een hele. Nou, de muziek heb ik gemaakt, maar je niet zo veel muziek. het komt na 20 <laughs> ja, okay. seconden. Het voegt bro. namelijk niets toe aan ons kogelswater. Oh. Een drankje dat goed dus is voor, voor de vochtbalans En gewoon lekker smaakt. Door de toevoeging van puur fruitsap. Fruit en 20% water. Dat is dus Hero kokoswater met witte <laughs> druiven en limoen. Dat verdient ze op het, het eind. Dat is keken trouwens. Dat is keken. Ja, dat heb ik niet. Ik heb haar gesampeld. Maar ja. mag ik vragen, wat verdien je dan met zoiets? Uh, ja, moet, moet ik dat graag? Ja? ja, wat verdien je met zoiets? Ja, een ja, paar duizend euro. God. Maar dan ben je helemaal hoog, hoog, hoog. Kijk hoe dat gaat. Hè? Dan ben je. Uh, dan wordt er eerst gevraagd: ja, we willen. Um, we willen bijvoorbeeld uh, fris en sprankelend. En dan, uh, dan ga je drie versies maken. Nou, dan is er eentje het beste. En dan uh, drie dagen later: nee, het moet toch helemaal anders. Dus ik ben. Voordat we hier waren, mm. ik heb uiteindelijk. Het uh, was best een leuk liedje, vond ik. Maar dat heb ik helemaal uit moeten kleden. Zeg maar tot, tot het, het meest spaarse. Uh, de, de meis... ja, tot deze vier tonen ongeveer. Ja, ja, in het begin hoor je ook nog een pingeltje, zeg maar. Oh ja, ja. Ik in ben begin het begin hoor je ook mee. nog een pingeltje. Ik ben het, ik, ik, ik ben het ook niet mee ja, uh, eens. Hoe, is... hoe, hoe treurig ja. kan het worden dat je een groot nee, maar het, is hartstikke... is... ik, het was ontzettend leuk om te doen. Nu. Ja, ja nee, was... maar ik bedoel niet zozeer dat dit treurig is, want het lijkt me ook weer leuk om ja. op die vier, vierkante millimeter te klooien. Maar dat je het erbij moet doen om te kunnen bestaan. Nee, je... nee, maar dit is muziek en dit wil ik doen. Dus Maakt je niet uit? Nee, nee, ik vind het heerlijk om te doen. Het, het is een soort. Het is, het, het is zoeken naar iets. Ja. En juist omdat ik dit nooit. niet veel doe vind ik het nog steeds hartstikke leuk. Ja, zo dus... zit dat bestaan in elkaar. Een cd hier, een tijd in New York daar. Een reclame, reclame-rideltje, iets voor een film zo. Ja. Komt Diederik Splinter door de winter. Ja, dat, ja. Dat, ja. dat, <laughs> dat, dat, dat idee. Hey, de, de, de band waarmee je die nieuwe cd in New York hebt opgenomen... komt naar Nederland toch, dacht ik, in het najaar. Ja. Wanneer? Ja. Uh, 23 tot en met 26 oktober. En waar gaan we jullie dan zien? In de luxe, eh, Paradox, lantaarnvenster en eh, laatste optreden in het Bimhuis hier okay, in Amsterdam. Oké, kunnen we waarschijnlijk via site wel uh, terugvinden tegen die tijd. Ja. ja Oké. Okay. Hey, en, en, en hoe gaat je bestaan er, er, er dan de komende tijd uitzien? Want New York achter de rug, teruggekeerd in Nederland en dan komt er een zoon. Ja, ja we willen wel weer naar New York hoor. Maar jij gaat uh, naar een, een periode met een compleet ander soort ritme om in gestern te blijven. Ja, ja. Verlang je daarna naar die extra rust? Of? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik heb wel het idee dat, um, um, dat, dat, dat, dat mijn kind me juist meer rust gaat geven. Ja, ja ik, lu ik luister erin. Want dat is dus wat heel veel ouders van eerste kinderen denken. Dat ze, gaan, ja. ze gaan echt naar een ja. rustig gezinsleven. Ja, gezellig. Voor Gerrit. Ja. Ja. Als jij denkt dat, dat, dat jazz woest is en uh, slapeloze nachten en doorhalen... en zo, dan ga je ja. nog wat tegemoet, jongen. Ja, ja. Nee, ik heb er helemaal zin in. <lacht> Kom maar op. Hey, ja. Ik stel voor um, dat jij eerst vertelt wat er op je tegel komt te staan. Ja. Wat wordt dat? Alles is muziek. Prachtig, oké. Okay. zit filosoof Diederik Rijpstra. Alles is muziek. En dat ik dan nog even vertel dat uh, na Achten uh, twee dingen te horen is. Met Govert van Brakel. Een start uh, van een nieuwe serie gesprekken. En, uh, deze week gaat het over recherchewerk met als gast Peter R. de Vries. En dat jij dan nog één keer naar uh, die microfoonstandaard gaat. En dat jij voor die zoon, hoe gaat die heten? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Blijf tussen ons, joh. Nee, <laughs> en Miles, laten we Miles doen. En dat jij dan met die trompet naar die standaard gaat. En dat jij, want we hebben veel geïmproviseerd in deze uitzending, ja. een obade brengt aan die zoon, bijvoorbeeld. Een obade, bijvoorbeeld, van Diederik Rijpstra. En Daarmee sluiten wij kunststof af. Want uh, ja, Diederik, die maakt er gewoon uh, dat uurtje kunststof vol. Daar gaat hij. Tot morgenavond. Maar dit was aflevering 2600. En, en. 74. Ja, 74. Morgen praten wij met de Vlaamse theatermaker en schrijver. Peter van Kraai. over zijn roman. Wat rest? Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De NTR Radioprijs 2013.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 Radio 1, het nieuws.